Met het NOS de politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van een zedenmisdrijf in Zeist. Vrijdagmiddag werd een vrouw in de bossen het slachtoffer van ernstig seksueel geweld. De politie heeft de bossen uitgekampt, maar niemand aangehouden. Nu zijn er foto's en beelden gedeeld van de verdachte. De man zou vrijdag nog iemand hebben benaderd in het bos. Tussendoor heeft hij zich omgekleed. De politie kreeg al tientallen tips. Wie de man ziet, wordt gevraagd 112 te bellen. Polen beschuldigt Rusland van provocatie na het neerstorten van een Russische drone. Die kwam afgelopen nacht terecht in een maisveld in het oosten van Polen. Niemand raakte bij het incident gewond. Het maisveld ligt op ruim 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Dat wordt vrijwel dagelijks bestookt met Russische drones. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van weer een schending van het Poolse luchtruim vanuit het oosten.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 Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. <mully> Welkom terug luisteraars bij deze aflevering van de Pop Boulevard. Waarin we net de eerste uur de band hebben besproken en beluisterd natuurlijk. Veel mooie nummers hier geworden. En nu gaan we verder met uh, Armand.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 kwalitatief goed en nog steeds actueel ook, nog steeds draaibaar yeah. en de teksten nog steeds actueel yeah. en um, het is erg Dylan-achtig bijvoorbeeld Rainy Day Women, dat nummer van Dylan, Dale yeah. Stone You en dat dat is heel erg uh, ook de sfeer die Armand oproept yeah. en uh, bijvoorbeeld uh, Like a Rolling Stone, hè? How Does It Feel Being On Your Own yeah. Uh, like a Rolling Stone, dat heeft ook de, die sfeer van op, op straat zwerven en Klopt, alles ja. kwijt zijn. Ja, ja. De, dat heerlijke uh, ja. einde, ja. einde, einde zeg maar, alle, alles is, moet um, ik zeggen, um, in de groot gevoel. Dat is <laughs> erg, dat vagabond gevoel, dat is ja, ja, ook ja, ja. door uh, allemaal heel goed vertolkt. Ja, knap. En... Um, Nooit, ik ben benieuwd. Zijn eerste singletje is overigens... Uh, was één uh, van hem ben ik. Oké, okay, Na ja. een eerste geflopt singeltje heeft hij... Uh, he? okay. ja? Oké. Ja, daarvoor was een singeltje wat nog geflopt is... maar uh, in 65. Maar daarna kwam één van hem ben ik. En um, in de eerste instantie wordt het ook niet opgemerkt. Nee. Totdat iemand bij Radio Veronica... Ah, de B-kant okay. ontdekt, dat is ben ik te ja? min. Ah. En toen is het een beetje gaan lopen. Okay, Gelukkig, want okay, het werd ja. ook tijd. Want dat okay. zijn, uh, en over welke uh, periode praten we dan? Ja, zeg, wat, wat we zeggen. Hij heeft toch 65, 66, 67? Hij is natuurlijk altijd actief gebleven. Hè? Klopt, ja. Hij is een beetje gezond. Dus een periode ook, ja. ja. ja, ja. En, maar wat was de grootste hit? Ben ik te min? Welke. Dat is wel, wel ergens in de jaren 60, zou je willen. Ja, dat plaatsen. ben ik te min is denk ik de uh, 67. zomer 67. 67. Ah, Oké, okay. ja, nou wat ja. wil je dan meer? in de zomer van 67? Ja. <laughs> ben ik te min. Ja, is die belangrijk um... geweest voor het uh, Nederlandse muziek? Veel invloed gehad? Ik, ik denk niet dat we... Ja, de de groot was natuurlijk ook protestzanger, denk ik.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 En jij noemde Peter Koelewijn. Ja. De Nederlandse vertaling van Where Do You Go to My Lovely is van Peter Oké. Okay. Dus het is eigenlijk wel grappig. Die twee moeten elkaar toch gekend hebben. Ik ja. denk ook zeker. Ja, hebben we ik Rick nodig, hè? die had het vast. Had ja, er wat ja. over geweten. Hoe zou dat nummer nog draaien? Waar ga je heen, mijn liefste? Ja, het heet ja. Um, volgens mij, waar wil je heen gaan, mijn liefste? Als Marlene Dietrich. En je danst als Cizie Jammer, Palma noemt je zijn inspiratie. En door Tiffany's schittert je ster. Elke dag in je wilderig ingericht fletje. Aan de boulevard Saint-Michel vind je platen van Stones en Beethoven.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 Die je kreeg van de Sorbonne En de stijl, die je stal van Picasso Maar wat niemand zien wou of kon En je houdt al je zomervakanties Ieder jaar in Saint-Tropez En door je shocking topless badpak. Word je bruin door de zon en de zee, op je rug en de rest. En je gaat als het sneeuwt naar sankt Moritz met de rest van het mond en stel. Waar je nipt aan je Franse likeurtje maar je lippen blijven dan wel. Elke nacht je probeert in je dromen te vluchten. Wist ik maar wat je dan dacht in je bed? Jouw naam hoor je in hoge kringen. Parry match volgt je stap voor stap. Van de achakan kreeg je een renpaard. En dat hou je alleen voor de grap, voor de lol.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 Ik voor je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 Heldere kop En alleen door een kleding of overtuiging Neemt men hen niet op In de maatschappij van hoge boorden, slijmers Waar alleen plaats is voor meewaaiers En eigen heimers. En de strooplikkers die zijn tegen de vijftig vet Ongemakkelijk dik Maar zij blijven mager van het denken En één van hen ben ik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 Where you go to San Francisco, dat nummer. Zeker. En daarom heeft hij dat nummer Blommenkinders okay. geschreven. Ah. Je kunt zeggen, de Flower Power heeft helaas niet veel opgeleverd. Nee, ik weet niet. Nee. Moeten we dat concluderen? Ja, moeten we concluderen. Ja, ja, maar ja. goed, ja, nou ja, ik bedoel, als ik die protesten soms zie uh, op straat. Uh,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 Uh, betekenis dat nummer. Okay. We hadden het net over John Lennon met zijn uh, working class hero. Yeah. Yeah. Van uh, Ze stuurde je van school af. En uh, dan moet je het maar... Uh, maar dan zit je yeah, vol yeah. van angst en dan red je het niet. Okay. Daar zingt John Lennon over. Nou, als we dat serieus willen nemen, dat nummer, van Imagine. Yeah, zeker. Het, staat op, yeah. nee, het staat op... Uh, Plastic owner ben het nummer. Ja. Dan is dit net zo relevant. Want die tekst gaat exact over hetzelfde. Ja, ongelooflijk. Ja. Want er is niemand. En, uh, ja. Hij zingt: Je komt van schoon met een papiertje in je zak. Dat zo begint ja. hij dat. En uh, nou, dat gaat dus. Dat is gewoon alleen maar. Uh, of er is niemand die echt die som je geeft. Ja, ja, ja. ja, nou, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, het staat eigenlijk nog net zo vast in de maatschappij als, als 50 jaar geleden. Het is, uh, het is één. Sommige mensen zeggen: Het is een van de beste protestliederen ooit gemaakt. hoe vind er je dat? Dat is niemand ja. Toch ja.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 ogen staan flauw en je rookt veel te veel als ze kijken zo nauw. En weet jij veel, je krijgt een meisje, belooft haar eeuwig trouw. Ze komt mee thuis, je stelt ze voor en dan ga je weer gauw. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Je staat alleen in een wereld die voor zichzelf bleef. Ze zeggen doe net als een ander en loop in het gareel. Doe je het niet, weet je wel beter, krijg je het mes op de keel.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 Eet, weet je wel beter, krijg je het mes op de keel En heb je vrienden, krijg je op je brood maar dat je niet in huis En schuilt je uit voor aan sociale schof En meer van dat bespuis In onze tijd, dat komt er altijd aan te pas Toen was de jeugd lang niet zo slecht En dan grijp je naar je jas En je denkt over na ah, Is het werkelijk zo gesteld En wat dan nog Maar als je het huis uit moet Waar haal je dan je geld Want er is niemand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 ik, weet het, ik moet hem voorbehoud maken, Pim. Maar ik dacht wel dat hij al zijn te teksten zelf uh, ja, schreef. Okay, nee. en, ja, uh, ja. Hij is dus wat uh, van platenlabel ook heen uh, en weer gezworven. Ja. Philips vond hem uh, niet braaf genoeg. Dus hij mocht bepaalde teksten... <laughs> ook zijn openlijke propageren voor cannabis natuurlijk altijd. Ja. Dat, dat, uh, hij is naar een ander label gegaan. Eigenlijk onverwacht een label van Johnny Hoes. Johnny Hoes, dat ja, verwacht ja. Ik je gewoon niet dat je daar... Maar daar mocht hij dus wel zijn... Uh, kon hij wel zijn ei kwijt? Ja, maar John Jones was een groot hoor. Ook Ken zeker wel, daar ja. in Brabant of zo, ja. ja. ja hij, heeft dus heeft grote... hem, uh... hij heeft heel veel mensen gepusht en uh, opgenomen. Nou, en heeft dat hij dus, goed ja. gedaan, ja. Ja, hij heeft hij zeker ja. goed gedaan. Belangrijke speler geweest in de Nederlandse krochten van de Nederlandse popmuziek. Ja. Nou, wil je nog zo'n soort nummer horen? We hebben het nu gehad over. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Ja. En. Uh...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 Sfeer, al die, al die nummers, het, het kuddevolk en uh, ja. de ja. middenstanders. het werd natuurlijk allemaal werd een beetje uh, deden naar gekeken. Maar goed, dat was het hippiedom. Dat yeah. is, uh, en de vraag is, uh, hebben we dan de boot gemist? Zouden wij gelukkiger zijn geworden <laughs> als we gewoon lekker uh, jointjes waren blijven roken? en. Uh,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 en ze schelden je uit voor gek omdat je anders dan een ander wil doen. En je bent eigen gereid en de manier waarop je vrijt getuigt niet bepaald van hoogstaand fatsoen. Maar met het vol hoef je echt niet mee te gaan. En de manier waarop jij leeft gaat zo geen donder aan, want hun hele manier van doen... ...is onnozel en dwaas ze hebben een opgedrongen mening. En ze zijn zichzelf niet eens de baas. Ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf. Aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op wel. En gebonden aan familie. Aan traditie en de rest. In een hele kleine kringetje. En dat is juist de pest. Wat is het te denken hebben we eigenlijk nog wel. Protestzangers op dit moment. Ik zeg zeggen, maar ja. ja. Past dat nog in deze tijd?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 Ja, ik heb het net, misschien heb je gelijk, maar ik heb zijn werk nooit uh, zijn werk. Als ik het nee, zo ik ook niet eigenlijk, gevolg. nee. nee. Het is, maar onze uh, Amsterdamse volkszanger, André Hazes. Ja, uh, nee, heeft hier ook geen protestzanger. Nee. Je Dat bedoelt het al al, André Junior? Nee, de oude, ja. ja. Laten we daar maar mee beginnen. Het was meer van het levenslied. Dat was, het levenslied, hè? ja, was geen protest ja. nee. nee. Je had nee. Zelfs nog uh, het gevoel wat, je de, wat Ramses Shaffi in zijn vroegere ja. liedjes opriep. Ja. dat hij alleen langs de straten dwaalt. Hè? Het is stil in Amsterdam. Ja, dat dat kan is al, ja. wel ja. het gevoel. Want hij was natuurlijk ook uh, in, zekere, in zekere zin een paria, toch? Ramses Shaffi. Zeker, ja, uh, geloof ik ook met wel. Met prachtige ja. liederen, prachtig. Maar ik ja. denk dat. Um,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 in die zin is het ook niet heel veelzijdig, zijn werk. Maar dat hoeft ook niet. Want nee. dat nummer zoek je zo een zelden verschijnsel mens. Yeah. Een heel zachtmoedig nummer eigenlijk. Want hè, wat het eindigt steeds met: Kom dan bij mij. Het yeah. is een heel erg mooie balladering die eigenlijk zijn zachte kant weer laat zien. Mm -hmm. Want het is. Het is uh, hey, ik moet denken aan uh, Carol King. Do you need a friend? Als je, oh, when yeah, you're down yeah, and out. Yeah, yeah. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort liedjes geschreven. Maar hij zingt hier.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 Uh, ja, dat hebben mensen zich afgevraagd. Onder andere yeah. uh, Dave van Raven van de Kik. Die dacht, ik ga allemaal oh, eens oh, okay. eventjes uh, yeah. Yeah. uit... uit uh, nou, hij zat niet in het doeljaardenhuis. Maar ik ga hem wel eens eventjes weer, uh, weer wakker schudden. En we gaan yeah. Uh, yeah. samen een plaat maken. Hij had ook in, al, in zijn jeugd al hele slechte gezondheid. Astma oh, okay. en longproblemen. Yeah. En hij heeft natuurlijk uh, wel geleefd met veel roken. Dus uh, yeah. Yeah. ik denk dat het hem... Uh,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 Natuur, omdat je de te veel kapot gemaakt hebt en je beseft dag nog uren. Alleen die pijn van binnen die je aanvreedt, je ziel erbij. Zoek je zo eenzelfde verschijnsel, mens.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 Ik denk dat je hoort uit de tekst van en de Groot dat het uit de gegoede heem steeds uh, familie <laughs> komt. Ja, maar die zijn ook wat, uh, wat kleurrijker of zo. Of zo. Wat, Daar kan je wat verder over nadenken. Ik. ik denk dat uh, uh, Armand gewoon toe voor uh, recht, toe, recht aan is, inderdaad, ja. En met uh, ja, en de Groot. En dan uh, kan je nog eens denken, nou wat bedoelt hij in godsnaam, inderdaad, ja. Ja, ja dat ja, gaat wat. Uh, ja, uh, ja. Daar moet je gymnasiast voor zijn. ja. Maar dat het land wel. van de Maas en Waal is toch ook verschrikkelijk mooi... wat hij daar allemaal bij haalt en doorhaalt. En, uh, ja, ja. ja, ja. ja omdat hij misschien ook het schilderij van uh, Jeroen van... Bosch. Uh, Jeroen Bosch, was Jeroen van Bosch, Bos, ja, Bos, ja, ja. Bos, ja. Nee, Jeroen ja. Bosch uh, beschrijft. Ja, ja, kunnen, dus ja. die, die halen hun inspiratie wat breder. En uh, ik moet zeggen dat is wel heel trouw geweest aan zijn missie van... Uh,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 Met andere woorden, wat?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 heeft Wat? hij ooit air, veel Airplay gehad? Want het is natuurlijk zo oh, lang nee, geleden. Ik zou het niets, zelf. Nee, nee, nee, nee, nee dat is kan niet. Ik had jullie niet eens Radio of uh, Veronica, volgens mij. Begin jaar. Maar het na, nee, het zou kunnen. Wat kende uh, jij hem? Uh, vandaan wel, ja. Ik heb wel. Uh,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 Waar waren al mensen waar hij misschien goed door geïnspireerd werd? Nou, ja, ik denk meer die Franse zangers. Ik zie het eigenlijk een hele he? vroeg, oh ja, ja. Nou ja ik was er dit is een hele vroege Paul Simon met, gita met akoestische gitaar. Ja, nee. Maar dat, dat, dat is nog echt eerder dit, hè? Dat is veel eerder, ja. Okay, ja. ja. Paul ja. Simon is ook veel later. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk die Franse zangers, Charles en ja. zo. Ja, de, dat moet grote, ja. ja. Maar laten we eens gaan luisteren naar De Sapir. Uit 1961. Hij was in de wieg gelegd voor je liere lier. Hij was in de wieg gelegd voor je liere lier. Zijn rammelaar was een sleutelbos. Hij speelde dit diefje zonder verlos. En had water en brood met plezier. lier. Hij had een hok met tralies. je voor liere Tirelirelier.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 Na 50 jaar werken bij het gevangen dieren, lieren lang. Na 50 jaar werken bij het gevangen dieren, lieren lang. Vervulde mens een grootste wens. Bewaken van de mens dat woont in een hier voor versierde gang dieren, leren lang.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 En dan begint hij te zeggen, ja, zij was veertig, hij was de helft. Nou, dan weet je het alle. Dan wordt zo verliefd en zo, maar dat gaat helemaal fout of zo. En dan, uh, Het was niet uit liefde, het was om je geld. En dan gaat het hele nummer over. Dat vind ik toch ook wel. Uh, ja, dat is een beetje sarcastisch inderdaad. Daar gaat hij toch wel op terugkomen. Het past er voorop. En dan er wordt die man die eerst verliefd was op die oudere vrouw... die wordt er zelf ook verliefd op een jongere vrouw. en zo. Dus Het, het gaat maar door, het gaat maar door. Ik denk dat de teksten heel leuk zijn. Uh, makkelijk. Maar je moet er even goed naar luisteren. Je moet er even voor gaan zitten. Dus hier je Jaap met Om je geld uit 1961...